25 van de 34 landen in het agentschap hebben voor een resolutie gestemd... die was ingediend door Amerika, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. De resolutie veroordeelt de bouw van de verrijkingsfabriek die Iran twee jaar lang verborgen heeft gehouden. Het is voor het eerst in bijna vier jaar... dat het internationaal atoomagentschap actie onderneemt tegen Iran. Het aantal mensen dat in Nederland is besmet met de Mexicaanse griep neemt flink af. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM... Afgelopen week zijn 289 patiënten opgenomen in het ziekenhuis... en dat zijn er 70 minder dan de week ervoor. Er zijn acht mensen overleden aan de Mexicaanse griep. Die waren allemaal al ziek. Het staat vast dat World Online bij de beursgang in 2000 beleggers heeft misleid, zegt de Hoge Raad. De aandelenkoers kelderde destijds snel toen bekend werd dat bestuursvoorzitter Nina Brink... kort voor de beursgang een deel van haar aandelen had verkocht. Dat was niet bekend bij de beleggers en daarmee misleidend, stelt de hoge raad. Met de uitspraak kunnen gedupeerden naar de rechter voor een schadevergoeding of een schikking. ABN AMRO heeft kunstwerken uit het huis van Dirk Scheringa in beslag genomen. De werken horen bij de collectie Scheringa... waarvan een groot deel in zijn eigen museum voor realisme was ondergebracht. Eerder liet de bank het museum al leeghalen. Volgens de bank is de waarde groter nu de collectie bijna compleet is. De gemeentelijke heffingen stijgen volgend jaar het sterkst in de gemeente Moerdijk. De inwoners betalen daar volgend jaar 12% meer aan gemeentelijke belastingen. In Rijswijk dalen de gemeentelijke lasten met 5%. Zo blijkt uit cijfers van de vereniging Eigen Huis. De gemeentelijke heffingen gaan volgend jaar met gemiddeld 2% omhoog. Dan het weer bewolkt geregeld buien...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 We maken hier in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort! Kom eens langs, de entree is gratis. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 But I know it's time for you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 Don't try. going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 Tell her where I am Some try to